Volgens Adsma kunnen de duinen bij Petten en oog er straks weer 50 jaar tegenaan. De onafhankelijke burgerpartij OBP mag onder die naam meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De burgerpartij Amersfoort vond de gelijkenis van de twee namen te groot en was daarom naar de Raad van State gestapt. Die heeft er zware van de hand gewezen. De uitspraak is alleen van symbolische betekenis, want Hero Brinkman maakte zaterdag bekend dat zijn OBP samengaat met Trots op Nederland en dat er daarom een nieuwe naam komt.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 Wielrenner Andy Slek doet dit jaar niet mee aan de Tour de France. De Luxemburger brak afgelopen week bij een val in de Dauphiné een zijn heiligbeen in zijn rug. Later vandaag houdt zijn ploeg RadioShack een persconferentie. Slek werd drie keer achter elkaar tweede in de Tour. Begin dit jaar kreeg hij de zegen in de Tour van 2010 toegekend, na de schorsing van de oorspronkelijke winnaar, de Spanjaard Alberto Contador.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 Ja, heerlijk jongen, op die woensdag gewoon Hotel California, gewoon van de Eagles. Goedemiddag. En daarvoor hadden we, even kijken wie hadden we daarvoor ook weer. Uh, we hadden de Uno. Uh, we, hadden de Paloma, we hadden de Paloma Blanca selection, uh, in ieder geval van, George, de, van de George Baker selection. En ja, we hadden de andere kant hadden we van de single. Uh, eens even kijken, ja, er staat er hier volgens mij niet veel over op. Nee, er staat kijken. op de Dreamboat, zelf. volgens mij. Dreamboat, ja. Ik denk dat, dat het was. Nou, ik, ik zit eens dus nog even te kijken naar deze foto van George Baker, maar. Ik zei toen tegen Robby ook altijd wel een oh, ruige rocker naar je eigenlijk, die man. Of <lacht> die hele softe liedjes zingen. Hij had zo bij The Golden Ear gekund. Ja, ik vind Green Little Back ik vind overigens van hem wel de leukste. <totstuk> ja, theater, Of, eh... Nou Robby, wat fijn dat je er bent. Ja, fijn dat jij er ook bent, Mike. Ja, ik, uh, We gaan weer beginnen. Ja, we zijn weer begonnen, heerlijk. En dan, uh, wat, gaan, Rob, wat gaan we een beetje doen van uh, dit programma? We gaan een beetje kijken. We gaan een beetje... Bellen voor... Uh, bellen, Wat bellen. denken de mensen van Nederland, Duitsland? Wat gaan wij doen op dit EK? Kunnen wij het nog waarmaken? Wat denk je zelf? Ja. Ik denk het wel. Jij denkt het wel? Ja. En heb, weet je, we hebben uh, het straks wel even over de stand. En uh, we gaan blinden poelen. Ja, uh, we gaan zo even blindpoelen. <lacht> voor de mensen die niet weten wat blindpoelen is, je gaat op de poeltafel staan, doet een en Nee. nee. <lacht> <lacht> wij gaan uh, allerlei uh, tussenstanden gaan we opschrijven. En dat ja. gaan we blind maken En dan ga, heb je alleen nog maar keuze om op een plaats te gaan staan Inderdaad Met je naam, met je naam Niet zelf op het blaadje, maar met je naam Inderdaad Dus daar straks natuurlijk over meer Maar uh, Robbie, zullen we nog even lekker de muziek in de We gaan nog even een lekker nummertje luisteren We hebben uh, heb zwembandjes omgedaan Ook om mijn buik We hebben What The Fuck, WTF what Met Dabob. Dabob. Oh, dat is een die. ah <laughs> die. da all that like it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 Robby gaat ons even aan de blinde pool introduceren Robby vertel eens ja, Dames en heren, We gaan, gaan dus de CFM blinde pool spelen Het gaat als volgt wij, gaan, wij hebben dus allerlei tussenstanden hebben we gemaakt Maar uh, het kan alles zijn 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 2-4, 4-2 Maakt niet uit Alle standen die er zijn okay. We hebben 13 plaatsen En uh, u mag uh, gaan bellen Facebooken, alles wat er is voordat de wedstrijd begint. Wij zetten uw naam op de nummer. Mm -hmm. En uh, je maakt kans op een t-shirt. Nee, niet zomaar een t-shirt wel te verstaan. want vertel eens even, wat voor t-shirt is dat ook alweer? De spugende Frank Rijkaart t shirt bij Fulla. ...van 1990. Inderdaad, dus wil jij het stukje, stukje ja, nostalgie in huis halen... ...en wil jij gewoon dat wij gewoon... Europees kampioen gaan worden... ...ga dan of even naar de Facebookpagina... ...Zieven Lunst. ...of je belt natuurlijk even naar 023 573 0393. Ik zet voor de heen. mensen die hem niet hebben gehoord... ...Robbie zet hem nou alvast in zijn telefoon... ...want die gaat natuurlijk bellen. <laughs> nee, ik ga even een fotootje op Facebook zetten. 023 573 0393. Dat is het nummer als jij wil bellen... ...en kans wil maken op zo'n heel mooi t-shirt... Van de spugende Frank Rijkaard. eigen Franky. Onze eigen Franky Rijkaard. niet bamba. Daar gaan we natuurlijk voor. En uh, hebben jullie, als jullie zelf al een idee hebben. Nou ja, weet je. Geef het op. Want ik, wij willen natuurlijk ook even de mening van jullie horen. Over Nederland-Denemarken. Ik zeg persoonlijk. We hadden kunnen winnen. We hadden echt. Met 2-1 hadden we kunnen winnen. Hebben wij toevallig een voetbalkenner die wij kennen? Die we even kunnen bellen? Nou, dan gaan we zo eens even kijken. Ik zo eens even in mijn uh, archief van mensen en data schieten. <laughs> Jouw menselijk archief? Mijn menselijk archief zit opgevouwen. Zo van die kleine platgeslagen japannetjes in mijn broekzak. oh ja, die zijn altijd handig, hè? Ja, dat dan wel. We gaan lekker naar een oud-Hollands nummertje luisteren. oud -Hollands. Of gaan we die LP erin gooien? Die is ook wel leuk. Ja. Voor, deze, voor dit heerlijke weer we hebben we Rob de Nijs met. Het werd zomer. Op de nijs hebben we het zomer. Over de zwoele zomerliefdes. Die gaan komen deze zomer. Zet er maar wat harder over. kan niet harder die. ga lekker luisteren. Het leek al zomer. Toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt. Ik gaat niet meer voorbij.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 Hey. hey.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 Ik loop hier alleen in een tustere stad, ik heb eigenlijk nooit In ik heb eigenlijk nooit last van hij meegald. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Denken wij aan Zandvoort, want daar brandt ook natuurlijk nog licht. Altijd? Natuurlijk. Jezus. Daar doen wij het voor. Oh, oh, oh, ja. Wat kom je er in één keer in? Ja, ik vind, vind het wel lekker, zo lekker kort door de bocht. Wat een heerlijk nummertje, Rob Nijs. IJs. Oh, oh, Rob de Nijs, leuk nummer, ja. Het werd zomer. Als, je, als de mensen natuurlijk, iedereen kent dat natuurlijk wel. Wij als broekjes draaien natuurlijk hier weer voor het eerst. Maar de meeste mensen weten wel dat dit waarschijnlijk over zijn. Op de, dat hij op de allereerste zomerdag zijn magelijkheid verloor. Dat hij een man werd, als ik het allemaal zo goed begrijp. Want hij zegt, als een, als een jongen... Wat was het nou? Als een jongen pakte ik je hand en als een man zag ik de zon erop komen. Oké. Okay. Ze zeggen meestal dat je een echte vent echt bent geworden, een echte man, mm. na je eerste keer seks. We gaan heel even luisteren. Let's even kijken. Het is 10 minuten voor zeven in Kharkov, Oekraïne. Langzaam, maar zeker ook tijd voor een doelpunt. Dit was van afgelopen zaterdag. Of zo, wanneer was het? Dit was afgelopen zaterdag. Ja. doelpunt voor en... Denemarken. Oh, maar god, dat willen we niet Bro, aan worden, jongens. Vanuit het niets. We, moet, we moeten echt vol kracht tegen Duitsland gaan, nou, Slechte fase in de wedstrijd van Nederland. Rijn oh, Robben, nou doe het dan maar. Robben dat was schouder. Hij had makkelijk kunnen scoren. Persie, op Andersen. Weer een Mensen, hier willen wij denk ik niet meer aan herinnerd worden. Oh, wat erg. Maar bij... Hallo, jezus. Oh. Ja, dat is echt een drama, die wedstrijd. Oh, mijn god. Ik eh, word toch liever even niet aan herinnerd. Ik heb eh, echt bij elke... Heb je geteld hoeveel doelpogingen we hebben gehad? Toch wel 21? 27 doelpogingen hebben we gehad. 27 doelpunten. Ja, dat is niet niks. En dan gaat hij er niet in. Nee. Waar er sowieso 1-1 kunnen staan? Waarvan. Robben moest de kutten met de bal. Egoen. Robben. Laat maar. Maar, in ieder geval, wij gaan natuurlijk onze al even gezellige evenementenkalender van onze heerlijke liefste dorpje Zandvoort erbij pakken. Dan gaan we die weer even pakken. We hebben natuurlijk ja, de, wekelijkse de wekelijkse markt. De wekelijkse markt heb jij natuurlijk weer wat goed te maken. Haal dat bloemetje, haal daar je loempia's, haal nou, daar, daar je koek, heerlijke, haal heerlijke, heerlijke loempia'tjes gegeten. Inderdaad, haal, ja, super Loompia's. Die vrouw is gewoon echt antiek geworden die er staat. Haal ja, een lekker visje, haal er alles, weet je. Haal er alles om jouw week weer een beetje de break van de week door te komen. En we hebben ook weer een... hey, dat is goed nieuws. Dat is wel heel goed nieuws. Ja hoor, het bioscoopprogramma is er weer. Het bioscoopprogramma bestaat weer inderdaad. We hebben even kijken, het bioscoopprogramma tot en met 20 juni. Want uh, dan draait er in de bioscoop, draait er de Iron Lady, uh, Men in Black, Back in Time 3D. Ik wist niet dat we 3D hier konden doen in Zandvoort. En Elvin en de Chipmunks, drie, uh, Nederlands gesproken natuurlijk. En dan hebben we Cowboy. Heel, heel, ja, heel uh, bekend, heel veel prijs al gewonnen. Oké, okay. en dan hebben we ook nog Shame. Ja, shame nou, nou, de locatie is natuurlijk Circus Sandvoort Het is gedaan, het, wordt, het is natuurlijk op Gastersplein nummer 5 Ik Ga lekker filmpjes kijken, in, lekker in de ligging van ons mooie centrum En uh, per persoon, uh, per volwassene is het 7,50 euro En per kind is het 7 euro Wil jij natuurlijk nog meer weten, ga je natuurlijk altijd even naar de website toe www.circusandvoort.nl natuurlijk Ja, ja eh. Uh, ja. ja, we hebben. We, we, hebben we, we, we hebben weer jazz, hoor. We hebben weer jazz. We hebben jazz natuurlijk. Weer elke derde vrijdag van de maand staat de Café Oomsteed weer in het teken van jazz natuurlijk. <coughs> Voor jullie weten nou zo onderhand wel een beetje hoe het zit. Mochten jullie het niet weten, het is natuurlijk weer Café Oomsteed, Zeestraat 62. Het is natuurlijk weer een onderligging van ons hele mooie centrum. De organis organisator onze niemand meer in onze eigen Tornaris nog steeds. En wil je natuurlijk meer informatie, ga dan even naar de website www.oomstee.nl natuurlijk. We gaan hem straks nog even bellen. Welke plaats hij gaat innemen ja. in de blinde pool Welke plaats gaat hij innemen? eens Gaan wij even een weddenschapje leggen? Welke plaats neemt hij? Ik, ik denk dat hij zes neemt. Nee. Ik, nee? ik denk dat hij toch tien pakt. Tien, nou, ja? Ja. Oké, okay. okay. nou, dan doen we het voor tien. En we hebben natuurlijk het... Uh, dus even Aangekondigde even vismaaltijd Vismaaltijd dus Even kijken, want als, als ik het goed zie Worden er volgens de oude tradities lange bank geplaatst op het Gasthuisplein Waarbij me, mensen in de ouderwetse kledendracht U een drie-gangen ja, vismaaltijd gaan serveren en Dit gaat onder alles van het genot van een gezellig zeemansliederen Die live gezongen worden door de vereniging. De Wurf onder muzikale begeleiding van Klaas Koper en Greven van den Berg Greven van den Berg is volgens mij ook van uh, Zing mee met Gre in Oostee ja, ja, ja. En de adres is natuurlijk op het Gasthuisplein. Het is uh, ja, een culinaire ligging in het, uh, in het dorp. En het is 12,50 uur. Inclusief een, een gratis dankje als ik het goed zie. Het, het is culinaire plein van Zandvoort. Het culinaire plein van Zandvoort. En het is natuurlijk ook kindvriendelijk. Wil jij natuurlijk meer informatie, dan kun je altijd even bellen. Maar het volgende telefoonnummer Dat is 023 -822 -3780. En dan zeg ik hem nog een keer. 8, 2, uh, in ieder geval 023 Dus ga daar zeker even kijken. Want het lijkt me best wel lekker Visje. Oh ja, ik ben fish-fan, dus uh, mij ma maakt je heel blij daarmee Fishy, fishy, visje, visje. Fishy! Wat Echt. hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? Hey, Zandvoort is wel vrij muzikaal de laatste tijd jongens, of niet? Ja, echt wel. Ik vind het wel. Ja, zingen, zingen in Zandvoort. Hoort Zandvoort is hoort. Want alle Zandvoort is groot, klein, jong en oud. Ze zingen met, met ons mee natuurlijk. En als je niet kan zingen, kom toch en Murrie dan voor twee. Nou, dat kan ook. Het begint rond een uurtje van half acht. En dan uh, even kijken, gaat het, door tot, het, zal, het zal er waarschijnlijk doorgaan uh, tot een uurtje van half elf. Want het is uh, eerst een beetje een uurtje muziek, als ik het goed zie. En daarna is het inzingen met Henk Jansen en daarna is het vanaf half negen tot half elf zingen met zoveel mogelijk Zandvoort. Dus, dus echt compleet Zandvoort moet eigenlijk gewoon komen. Nou, we hebben de medewerking van alle Zandvoortse koren natuurlijk, van het ANBO-koor voor Anker. En natuurlijk het Zandvoortse vrouwenkoor, het Zandvoortse mannenkoor natuurlijk niet te vergeten. De beachpop Singers gemengd met Zandvoorts Koper Ensemble Musical all-in. En we krijgen natuurlijk ook een op van Van Kessel van Paddle aan de Zee. Ja, ja, ja. Die kennen we. Die kennen we allemaal, denk ik. En dan hebben we natuurlijk ook nog wel de muzikale ondersteuning door Rob Spruit. Die doet natuurlijk de drums. Rudolf Kruer doet natuurlijk de toetsen. En Henk Jansen. Die zit er natuurlijk ook weer tussenin. Ik weet niet precies wat voor instrument hij doet. Maar daar komen we later nog wel achter. Dus hoort en zegt het woord het komt allen. Het is natuurlijk weer op het Gasthuisplein. Het is midden in, de, in ons hele mooie centrum. Het is gratis. Het is zelfs kindvriendelijk. En de organisator is onze eigen Ben Zonneveld. Wil jij meer weten, dan kun je natuurlijk altijd even bellen naar het volgende 06 nummer 0630304. 303 347. Nog een keer voor de mensen die net binnen zijn gekomen vallen. Zing in Zandvoort. Bel even naar Zon Ben Zonneveld. Wil je meer weten? 0630304347. En het is natuurlijk op 15 juni 2012. Kun je dit vinden in dit al zo mooie dorp? Gezellig. Rob, hebben we nog een lekker evenementje er tussen zitten? Gaan we even kijken. Ik voel me uh... net zo koop, man. Nou, dat was het. Nee, dat was het. Dat, dat was we, het. Hebben we hebben I mean, we Amazing Mondays. Ik zie Amazing Mondays staan. Amazing Mondays. Ja. Amazing Mondays. Nou, eens even kijken. Nou, eens even kijken. We hebben de Amazing Mondays. De komende maandagen kunt u natuurlijk graag genieten van gerenom... ja, ik zeg het goed. gerenommeerde Haarlemse restauranten op het Zandvoortstrand. De koks van deze Haarlemse restaurants koken dan namelijk een Aziatisch diganger menu bij het strandpaviljoen Ayuma. En de prijs is, uh, is inclusief bubbels en entertainment. Dus heeft u uh, geen zin om helemaal naar Adem toe te gaan. Kom dan even naar het strandpaviljoen Ayuma toe. En uh, reserveren is natuurlijk wel verplicht. De locatie is het strandpaviljoen uh, Ayuma. Het uh, de, de adres is, de, is het Zuidstrand van Zandvoort. Het is natuurlijk een culinair genot wordt het weer. Want je hebt nog hele leuke koks in Haarlem zitten Ik ken er natuurlijk wel een paar En het uh, is natuurlijk niet meer dan logisch dat je dit op het strand kan vinden Het is 35 euro per persoon Maar dat is natuurlijk inclusief bubbels en entertainment En het telefoonnummer, wil je natuurlijk meer weten Is natuurlijk 0235714608 Ben je net binnenkomen vallen Amazing Mondays bij Ayuma Lekker, drie gangen diner En dan kun je even bellen naar het volgende 02357, wacht even 14608 Het is aan het zuidstand is het Het is uh, richting, eigenlijk een beetje uh, richting richting Ah, ja, zij Mocht jij natuurlijk nog niet genoeg weten, dan kun je natuurlijk ook nog even mailen. Want we hebben ook een e-mailadres voor je. Naar, uh, het dat e e-mailadres luidt zuidstrand, met een d natuurlijk, at ayuma.nl. En de datum is uh, 18 juni 2012. En het begint om, even kijken, 7 uur avonds en eindigt rond een uurtje of 11 in de avond. Oh, ik wil wel uh, 25 juni er even heen. Oh, Oké. Okay. Nou, Altijd doen. lekker. Doen. Lekker. Want we hebben, 18 juni is Willendorf. Willendorf. Restaurant Willendorf. 25 juni is restaurant Lambo Mons. 2 okay. juli is uh, restaurant Spaarne 66. Ja. Uh, 9 juli is restaurant Zuidam. 18 juli Southern Cross. En 23 juli Metzo. Dank je Allemaal ja. culinair hoogstandjes. Dus ga de komende maandagen lekker op het strand heet, zou ik zeggen. Dat gaat helemaal goed komen. Dat is lekker. We gaan we even kijken. Lekker. Inderdaad. <laughs> lekker. We gaan lekker even luisteren naar even een klassieke rocknummertje. Ja. ACDC. Hola de. Hola de Rosie. Hola de Rosie. Altijd leuk. Won't tell you story. Won't tell you story. Won't tell you story. I come loving you steal the show. She ain't exactly pretty Ain't exactly small 423956 You can see she got it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 Como é que é, vai? Nossa, nossa, als je je me nossa, als je me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te als delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, Deba!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 ai Thank <laughs> you. We hebben Joop van Essen aan de telefoon gekregen. Vertel, meneer Joop van Essen junior. Waar moet ik over vertellen? Jij moet vragen. Stellen. Over uh, nederland ja. duitsland natuurlijk. nederland duitsland Wat gaat het worden? nederland duitsland Oh, dat is voor vanavond geloof ja. ik. Ja. natuurlijk. <laughs> natuurlijk. Ja, uh, ja het, het zal niet gemakkelijk worden. Maar ik denk dat, uh, dat Nederland, als ze het een beetje slim spelen, toch wel een redelijk grote kans hebben. Oké. Okay. Wij... Het ligt ook aan de, ar en de, aan de opstelling natuurlijk. Dat wordt al... Uh, ik over gesproken, zwangsverband. Ja, ja. ja, we hebben 16.000 bolscoaches, dat weten we allemaal, en er een maar één keer die het kan vertellen. Ja, dat en klopt. <laughs> want wij dachten, want jij bent voor de zaterdagmiddag natuurlijk de radioverslaggever, en ik denk, dan moeten wij natuurlijk jou als eerste vragen wat jij, wat jij gaat voorspellen. Wat vind jij, wat denk je dat gaat worden? Uh, een krappe 1-0. Een krappe 1-0, oké. Okay. Okay. Dus denk het... je ook al dat maar je... Ik denk dat Nederland wel dient, dat denk ik wel, oh, maar, okay. maar heel krap, heel moeizaam. Oké, okay, nou ja. Beter, uh, beter dan, uh, dan moeizaam verliezen. Ja. <laughs> ja, het is echt, uh... Nee, dat is afgelopen zaterdag. Na Nederland-Denemarken was het echt zoiets iets van 27 ja, doelpunten ja, ja, ja, ja. en dan gewoon ja. niet kunnen slagen. Ja, ja, ja. ja dat is met het spelletje dat ze dan spelen, hè. Dit Dat is ja. waarom, het voetbalspelletje. Winnen of verliezen? De ene, die doet, doet de andere het wel. Ja, dat is waar. Ja, dat klopt. En nou, ik vind eigenlijk dat Van Marwijk gewoon te laat was met wisselen. Dat had hij eigenlijk al veel eerder moeten doen. Je hebt toch wel die, die grappen allemaal van uh, Tan van Driel gezien. Nou, die waren allemaal echt to the point, hoor. Ja, ja, die jij op Facebook hebt gezet. Ja. ja, ja, ja. Ik heb wel wat gezien volgens bij erover. Ik heb ook verschillende plaatjes. Heb ik zien staan dat uh, van Marwijk da dan tegen, uh, tegen, tegen Bommel zegt van uh, als ik net zo zou dikken als jij, dan zou je zou je vrouw niet eens bestaan of zo. Ja. ja als, jij, als jij nu geen vrouw worden? Oh, oh ja. Oh, oh. Ja. ja, ja en weet je het is, er wordt ook gezegd, ja het zijn allemaal verwende gassies, het is misschien ook wel zo, ja. het wordt ook volledig in de watten gelegd. Maar denk maar, ze kunnen wel voetballen, alleen dan is het aan de coach om te bepalen wie de speler en Of je er een team van kan maken. En dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Ja. Je speelt met elf egootjes en, en een stuk of wat op de bank. En daar moet je een team van maken. Hoe goed ze ook zijn. Is verschrikkelijk mo mo mo mo moeilijk is dat zal niet... Uh, Mij ook zal het niet zijn, in ieder geval. Nee. Hij moet sowieso van de vaart en Stuntelaar er gewoon gelijk al in gaan zetten. Ja, dat is jouw mening. Van de vaart uh, misschien. Uh, een Huntelaar in ieder geval. Uh, Misschien moet Van Persje er wel niet in. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Ik, ik, ik, uh, het is net ik, zo schakel. Hij, hij zit die gasten gast op de trainingen. Hij weet wat ze kunnen. En hij moet daar een team van zien te smeden. En dat moet heel snel gebeuren, want als ze vanavond niet lukt is het einde oefening. Ja, dat klopt. We moeten gewoon winnen. We mogen zelf niet gelijk spelen, heb ik uh, gehoord. Dat denk ik ook. Ja. Dus het is, uh, het is erop of eronder vanavond. En, en ja, je, je kan het vergeten meenemen dat als Nederland het niet redt vanavond, dan is het exit uh, voor, uh, voor Bertje. Ja, ja dat uh, denk het, ik ook wel. Ja. Eigenlijk vind ik het aan de ene kant heel jammer, want uh, met WK heeft hij gewoon een hij neergezet. Hij heeft, het, het, hij heeft het goed gedaan. Ja, ja. ja jongen, hij is nu vijf jaar bonskouser. Hij heeft de Nederlandse helft naar de tweede plaats van de fifa van de, uh, Wereldkampioenschap ge gebracht. Dat vind ik toch ontzettend knap. Ja. Dus het zou heel jammer zijn als dat nou ineens uh, op die, die manier aan het einde komt. Ja, hij moet ook aan zijn carrière denken natuurlijk. Ja, ja nou ja, goed. Uh, uh, dat durf ik niet te zeggen. Niet als bondscoach misschien. Maar, uh, maar weet je wat het wel is? Uh, het wint. Het, het, het Nederlands zelf al wint. Uh, maar niet met oogstrelend voetbal. En daar zijn wij verpest door geworden, denk ik. Nederland yeah. is verwend geworden. Net met, met die, met die uh, generatie van uh, 88, zeg maar. Tot mm -hmm. met uh, 2004, zo'n beetje. En daarna... ...is het um, werkvoetbal geworden, maar je wint dan wel. En, ja. en dat, is, uh, dat, is, dat is zijn verdiensten, denk ik ook. Ik denk het ook wel, ja. Maar in principe, ik uh, ben, uh, in principe, ja, ben net zo uh, positief gestemd als dus jij, ook? Ik zeg ook uh, 1-0. Ja, oh goed. Oké. Okay. En ik hoop natuurlijk, uh, of het wordt natuurlijk de beroemde eindstand... ...wat heel vaak dus in Nederland-Duitsland is gebeurd, de 3-2... Er is heel veel voorgekomen. Op het laatste moment. Ja. Er is heel veel voorgekomen. Maar Joop. Nee, nee. Ja. Zou jij mee willen doen aan onze blinde pool? Ja, natuurlijk jongen. Want wij ja, hebben... Ik zag het net op Facebook staan. Ja. En daar kun je een hele mooie prijs mee winnen. Een mooie t-shirt. Ja, maar dit je niet in mijn maat. Bidden? Nee, denk het niet. <laughs> het kan ook nog een nageldraadje worden, Joop. <laughs> Het is natuurlijk dat shirt met het, van het beroemde moment dat, uh, dat onze eigen Frankie Rijkaard. Uh, eens even zo wat kwijt moest op het veld. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Die krijgt nu een, een heel, heel prettig matje in zijn nek. Ja. ja. Eerder zo lekker. Oh, oh, oh, oh ja. Nou, jo, in ieder geval alvast bedankt voor de heads-up. En voor de, voor de positieve instelling. Maar op welke jo. plaats kunnen wij jou zetten? Op welke plaats wil je gezet worden? Hoeveel heb je er? 1 tot en met 13, nog allemaal vrij. 13. Nummer 13, het geluksgetal. Ja, Oké, doe oh, doen we het voor. Oké, okay, dan zetten we jou erbij en je hoort het van ons. Helemaal okay. goed, uh, prettige uitzending verder. komt helemaal ja, goed. En, en uh, we gaan duimen vanavond. Ja. Okay. Rustig aan. Hoi, hoi hoi. Hoi hoi. Nou, we gaan nog even lekker het nummertje verder luisteren. Het was Basto en Yves, Yves V met Cloudbreaker. Ja, nou dan gaan we alweer door naar twee uur. Ja hoor. Jongens, gaat snel. Tot straks. Tot straks.